Middernacht, woensdag 11 januari door Almeegens met het NOS-journaal. De omstreden COA-directeur Nurten Al-Bayrak gaat per 1 maart... gewoon weer aan de slag bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat vertelde ze in het tv-programma Pauw en Witteman. Ze sprak alle beschuldigingen tegen. Ook van een angstcultuur bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... is volgens haar geen sprake. Eventuele angst bij het COA zou wel te verklaren zijn... doordat het aanbod van werk nogal varieert... en daardoor geregeld werknemers ontslagen worden al ontkende ook een buitensporig hoog salaris te verdienen... en wil op 1 maart gewoon weer aan de slag als directeur. Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond legt dit jaar zijn functie neer. Dat maakte hij bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. In zijn speech zei Jacobs dat het een zwaar jaar is geweest. De Helmondse burgemeester moest een jaar geleden een paar weken onderduiken met zijn vrouw... vanwege doodsbedreigingen. Die zouden afkomstig zijn geweest uit het illegale drugscircuit. Ook kreeg Jacobs in 2011 kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad. En legde een grote brand een theater in Helmond in de as. Een stratenmaker uit Geesteren moet van de rechter 75.000 euro terugbetalen aan verzekeraar Egon. De man was in 2003 arbeidsongeschikt verklaard. Zijn conditie zou heel slecht zijn. Maar Egon ontdekte op internet dat de man nog steeds een actief wielrenner is. Zo beklom hij twee keer de Albu S. De rechter is het met Egon eens dat de man uit Geester al die tijd in staat is geweest om geld te verdienen. Een aardbeving voor de kust van Sumatra heeft voor zover bekend weinig schade aangericht. De Indonesische autoriteiten gaven een tsunami waarschuwing af, maar die werd een paar uur later weer ingetrokken. Het epicentrum van de beving lag 400 kilometer van de stad Banda Aceh. Inwoners renden in paniek de straat op. De stad werd bij de grote tsunami van 2004 grotendeels verwoest. Het weer vanavond bewolkt, overwegend droog, minimaal rond 6 graden. Overdag opnieuw veel bewolking en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Een bus in Amsterdam. Lijn 32. Bij verschillende haltes stappen passagiers in, passagiers wier levenslijnen elkaar daar pas kruisen, daar in lijn 32. En als ze instappen weten ze nog niet dat ze gezamenlijk een fataal lot tegemoet gaan. Goedendag en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. En wilt u ons trouwens volgen dan kan dat via Twitter en Facebook of u neemt een abonnement op onze nieuwsbrief via casaluna.ncrv.nl. Ja, komende zaterdag is dus op Nederland 2... de eerste aflevering te zien van Lijn 32. Een nieuwe Nederlandse dramaserie van NCRV en KRO. Regisseur van de serie is Maarten Treur niet, Die eerder series regisseerde als uh, Pleidooi en uh, Zwarte Sneeuw. En afgelopen najaar ging zijn speelfilm... over de Heineken-ontvoering in première. En het scenario van Lijn 32 wordt onder meer geschreven... door zijn echtgenote Marnie Blok. En samen zijn ze vannacht mijn gast in Casaluna. Goedenacht alle twee. Welkom. Hoi. En er komen linia recta uit het Amsterdamse... Nieuwe de Lamar Theater. Ja. Ik zie ook nog een zekere feestkleding uh, uh, daar uh, onder ja, die jas. Want het is een beetje koud hier binnen. Uh, ik zie feestkleding, want jullie kwamen uit uh, uh, dat nieuwe mart Theater waar inderdaad Emmy et Leo in première ging. Een nieuwe voorstelling met Waldemar Torenstra en Loes Haverkort. Waldemar is ook weer te zien in lijn 32. Ja. Was was de mooie voorstelling. Hartstikke ja. leuk. Ja? ja, en Waldemar en Loes ontzettend leuk allebei. Wat ja. maakte de voorstelling zo mooi? Zij twee. Want ze, ze, zien, ze, ze mogen elkaar niet zien in de voorstelling. Dus je denkt, hoe hou je dat anderhalf, twee uur vol? Dat je elkaar nooit echt ontmoet en via een computer met elkaar praat. En dat doen ze weergeloos goed. En ze zijn heel grappig. Het gaat Waldemar om een internetrelatie, hè? Ja, als het, het gaat waar. om een internetrelatie. En Waldemar heeft uh, uh, onverwachte komische talenten. Dat vond ik ontzettend leuk om te zien. Ja, leuke voorstelling. Dus een verrassende voorstelling. Ja. Um, Maarten, nou is Waldemar Torenstra... Al omtegenwoordig lijkt het wel. Yeah. Op televisie, films, in het theater. Wat maakt het zo'n prettige acteur om mee te werken? Hij heeft een tomeloze inzet. Um, en hij is goud eerlijk. Um, dat maakt het ontzettend prettig om met hem te werken. Daarbij is hij echt goed. Dus uh, ja, had een feest. Echt een feest om met hem te werken. Iemand die, uh, die goed uh, reageert als je iets zegt, maar ook hele goede eigen ideeën heeft. Mm -hmm. En zoekt naar, naar waar het over gaat en wat de inhoud is. En... Ik heb enorm veel e-mails van tevoren gekregen van hem. Uh, over zijn karakter en wat ik ervan vond, wat hij ervan vond. Hij had een soort bijbeltje gemaakt voor zichzelf. van wie die was, waar die vandaan komt. Want hij kreeg. Uh, ja, hij speelt eigenlijk de. de verpersoonlijking van het goed eigenlijk in de serie. En dat is op zich saai, maar. Uh, Um, uiteindelijk heeft hij een hele mooie rol daar. En, maar hij zocht enorm naar een achtergrond en waarom en waarom doe ik dat dan? Mm -hmm. en, dus dat was een enorme leuke gezamenlijke zoektocht naar zijn karakter. En als wat voor soort pers personage is hij de verpersoonlijking van het goed? Nou ja, hij is eigenlijk um, degene die uh, ontdekt hoe het zit in de serie, um, en hij werkt voor de politie. Uh, maar hij ontdekt precies hoe die verhoudingen binnen de politie werken. en, um, um, nou ja, in, in, in die zin is hij degene die, uh, die uh, ervoor zorgt dat de serie, hoe de serie eindigt. Uh. Ja, hij ontrafelt het plot. Ja. Ja. Ja. Een plot dat, dat veel vragen openlaat. Als je, zoals ik, de eerste aflevering uh, hebt gezien... en de trailer die op uh, de internetsite al te zien is. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar ons antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Dag ja, Helco, jij gaat het met Maarten Treurniet en Marnie Blok hebben... over uh, de drama-serie Lijn 32. Dus drama, het drama van het leven. Maarten en Marnie zijn een stel. Zeg, hoe hebben zij elkaar leren kennen om het over drama te hebben? Wanneer sloeg de vlam in de pan? <laughs> Ik wens je een goede nacht. <laughs> Leks Boomeijen was dat. Ja, wanneer uh, sloeg de vlam in de pan, Marnie? Uh, nou, Maarten. Nee, dat kan hij altijd heel goed vertellen. Oh, nou, Maarten <laughs> Treurniet, de buur is voor jou. Uh, <laughs> jeetje... Um, nou, ik kende haar al, want zij had een, een verhouding met mijn beste vriendje van de lagere school. En het wordt geen ranzig verhaal, maar um, het was uit inmiddels, uh, keurig uit. En ik kwam haar tegen op de filmacademie uh, in, toen zij ging kijken naar een filmpje waar ze zelf in speelde. En ik zat naast haar. En van het een kwam het andere we raakte in gesprek. En zij vertelde mij over haar uh, toekomstige liefde die haar aanging komen. Een, een prins, een, een Indiase prins uit Canada, waar ze verliefd op was geworden de zomer daarvoor. En die, ze, die naar Nederland kwam om met haar drie maanden in Nederland te gaan kijken hoe en wat en hoe ja. dat ging. En, en ik heb dat allemaal aangehoord. En ik heb toen uh, diezelfde avond haar opgebeld en gezegd dat ik toch met haar uh, uit eten wou. En, en toen euh, ze hebben we dat gedaan en toen vloog de vlam in de pan. En is die Indiaanse prins überhaupt nog naar Nederland gekomen? Ja, een heel jaar lang. Het was niet drie maanden, het was een heel jaar. Maar oh, sorry. Ja, het was al snel duidelijk <laughs> dat dat niks werd. Hij is weer teruggegaan naar Canada. Nou, maar wel pas na een jaar. Ja, ja Jullie hebben nog uh, uh, gekeken wat, wat de beste match uh, zou zijn. Ja. Wat dat betreft. <laughs> ik, heb, ja. ik ben keurig langs de zijluin blijven wachten. Ja. Dat bescheiden ja. man. Ja. Zeg, en, en dat lage schoolvriendje, zie je dat toch wel eens? Ja, ja, het is nog steeds uh, een van mijn beste vrienden. En, en, en zijn vriendin is een van Marnie's beste vriendinnen. Dus... Uh, ja, God, we zien elkaar vaak met oud en nieuw, waar is bij ons? Zijn onze beste vrienden? Ja. Dus. Kijk, een romance met behoud van ja, relaties, precies. begrijp ik zo. Uiteindelijk ook. wel. Ja. Ja. Hebben jullie ook eerder samengewerkt? Want nu werken jullie natuurlijk nauw samen aan 32. Is dat eerder het geval geweest, Marnie? Ja, we hebben samengewerkt aan een project wat nog steeds niet gemaakt is. Maar een, uh, een film die ik heel graag wil maken die gebaseerd is op een boek. En dat was eigenlijk mijn allereerste uh, schrijfsel überhaupt. Want ik ben natuurlijk eigenlijk oorspronkelijk actrice. Ja. En daar hebben wij dat. dat, dat Boek las ik en ik ben daarover gaan nadenken en over gaan praten met Maarten toen we drie maanden door Nieuw-Zeeland trokken met onze toen eenjarige baby. En uh, dat is door de jaren heen zijn we daar steeds over blijven praten. En het is mijn allereerste script. En nog steeds niet gemaakt. Er is gelukkig wel heel veel anders gemaakt inmiddels. Maar dat was onze eerste samenwerking eigenlijk. En dat is weliswaar alleen maar tot aan het bureau gebleven, maar dat ging wel al behoorlijk goed. Waardoor ik wel alle vertrouwen had in lijn 32 om dat samen te gaan doen. Want dat was natuurlijk wel een klus. Ja, en het is ook best eng lijkt me. Want uh, uh, uh, met, een, met een waarde collega kun je nog eens clashen. Dat kun je waarschijnlijk met je echtgenoot ook wel. Maar dan moet je ook de persoonlijke verhoudingen in het oog houden. Hoe, hoe ging dat, Maarten? Uh, nou, ja, eigenlijk heel makkelijk. De enige die ik daar echt last van hebben, gehad, volgens mij, zijn onze kinderen. Omdat we Hoezo? Natuurlijk, nou ja, wij hielden niet op om daarover te praten. Zelfs tijdens het eten of uh, s avonds uh, moesten we weer eens kijken wat wij wilden zien. In die kunnen die serie ja. niet meer zien. <laughs> nou, nou, uiteindelijk valt dat geloof val ik wel mee. Maar ze vinden hem heel mooi, zelfs de serie. Uh... We hebben wel een verbod ingesteld om tijdens het eten niet meer te praten over werk. Sowieso een goed idee. <laughs> ja, maar dat moet zeker als je, als je als ouders alle twee met één serie ja. of met één project bezig bent. Maar ze zijn nu wel heel trots en ze vinden het wel heel cool. En er spelen allemaal vrienden van hun in mee, dus dat is wel... Hoe oud zijn zelf ze nu? In? 16 en 13. Oké. Okay. Oh, ja. Spelen ze zelf ook een rol? Ja, onze dochter is uh, uh, in de serie Beste Vriendinnetje van Sigrid. En die, ah, het, is een, het is een heel klein rolletje, maar ze zit er wel in en ze heeft zelf een van de Marokkaanse hoofdrolspelers aangedragen. Dat was een jongen bij haar op school. Ja, dat Althans, is nog een bijzonder zei... verhaal hè, over die Marokkaanse hoofdrolspelers. Ook dat verhaal vertellen we straks hier in uh, Casaluna. Trouwens, als u uh, uh, ook een beeld wil hebben van mijn gast, kijk dan even op onze Facebook pagina. Daar ziet u een uh, foto van uh, Maarten en Marnie. Um, jullie hadden het al over die kinderen, die, die konden tijdens het eten eigenlijk nergens anders over meer praten dan over lijn 32. Althans, als ze ergens over wilden praten met jullie, was het over lijn 32. Het idee van die serie is ook, uh, en ik citeer, boven de bloemkool geboren. Ja, die bloemkool, dat heb, heb ik nooit gezegd, maar goed. Uh, nee, <laughs> uh, dat weten vertel... jullie niet? Nee. nee. nee. Nou, nou leuker, ik, was, hoor, uh, uh, ik zal de oorsprong uh, verklappen. Ik was... Uh, gevraagd voor een, uh, een dramaserie door de Fara. Uh, en in die dramaserie um, moest je eigenlijk. Uh, het publiek werd dan elke aflevering bang voor een nieuwe uh, terroristische aanslag. En, en dan ging het erom, dat er ontrafeld werd wie dan die terroristische aanslag ging plegen. Een soort 24 eigenlijk. Die is ook gemaakt, hè, volgens ja, mij? Ja, die is gemaakt. Ja. Uh, maar Theo van Gogh was net uh, vermoord. En ik zei, jongens, is dit nou wel de goede manier om je publiek... Uh, hè? Werken jullie niet angstveld te veel in de, in de hand? Zo? Is, is dit wel... Zei, hey, zei, wij maken amusement. En toen werd ik een beetje boos. Amusement, natuurlijk uh, amusement. Maar je, je geeft een maatschappijvisie... waarbij je ervoor zorgt dat iedereen uh, bang is. In en je jouw... voet, de en angst. Je voet de angst toen toch al leefde. Mm -hmm, mm -hmm. En gevoed werd nog meer door de moord op Theo. En toen uh, was ik daar echt boos over. En ik kwam een beetje uh, pissig thuis. En ik was met Karel Donker een, een scenario aan het schrijven uh, voor een film. Uh, en uh, ik vertelde hem dit verhaal en uh, hij snapte dat. En toen ging de telefoon. Ja, het is allemaal te veel toeval, maar het was echt. En toen kreeg ik iemand van IDTV aan de telefoon. Die zei, er is een wedstrijd voor een nieuwe serie voor het Stimuleringsfonds. Heb je een idee? En toen zei ik, ja. En toen, ik mail je straks. En toen ben ik met Karel gezegd, nou, dit is te veel toeval. Nu moeten we een idee verzinnen. En ik wou dus een, een serie maken over angsten en vooroordelen. Uh, die in de maatschappij en hoe, dat, hoe mensen daarop reageren. En tij, Karel die zei, ja god, ik heb altijd iets willen maken over een gemeenschappelijke gebeurtenis. Uh, een aardbeving of een vliegtuigramp. En je leert die mensen kennen die dat gezamenlijk mm -hmm. meemaken. Of een, of een gijzeling of een, weet je wel, zoiets. En toen... Uh, toen kwamen wij op het idee van een bus. Uh, en en uh, hoe gaan we de serie noemen? En het eerste wat we tenminste groot was, was lijn 32. We noemen het lijn 32. En diezelfde middag stuurden wij een, een A4'tje naar uh, IDTV. En uh, daar werd er meteen uh, op gereageerd. Niet eens door IDTV, maar door de KRO en de NCRV. Ze hadden meteen doorge naar de KRO en de NCV. En die wilden het allebei hebben. Uh, en toen uh, dachten wij: god, <lacht> dan moeten we een serie gaan schrijven. Zo moeten we. Hebben we Marnie erbij gevraagd meteen. Dat we eerst een moesten we 17 pagina's treatment schrijven. En dat gaat allemaal helemaal in kleine stapjes. En, maar goed, uiteindelijk is die serie er wel gekomen. Ja, ja en zaterdag wordt de eerste uh, aflevering uitgezonden. Ook met dank inderdaad aan het Stimuleringsfonds. Ja. Het Stimuleringsfonds komt ja, er om, om... producties. Hè? Is het goed om even te zeggen dat Karel Donk toen is afgehaakt? Die ging een boek schrijven. En toen hebben Maart en ik, Karen van Holst-Pellekaan en Maarten Levens erbij gevraagd. Want uh, dat zijn de twee schrijvers die met mij aan de serie hebben geschreven. Ja, jullie hebben ja. met z'n drieën de serie uh, geschreven. Ja, onder de bezielende uh, leiding van Maarten Treuk Ja, is dat dan zo? Is dan de regisseur nog steeds de baas of niet? Nee, nee. Nou, totaal nee, niet nee, de baas. hoe werkt dat dan? Ik bedoel, die nou ja, uh, schrijvers, geval... jullie dus leveren een verhaal aan en Maarten moet daar dan mee aan de gang? Nou of? nee, we hadden met z'n drieën al... Kijk, Maarten nou, heeft hij net verteld met Karel Donk hadden ze dat hele beginidee. Ja. Toen hebben wij met z'n drieën dat verder uitgewerkt. Uh, en toen we uiteindelijk uh, uh, geld kregen en Karel dronk dus koos om iets anders te gaan doen... toen uh, zijn we die lijnen hebben we aan, aan Karin en Maarten Levens verteld. En toen zijn we gaan praten. We hebben gebrainstormd, ook met en CV IDTV erbij. En toen hebben, zijn wij met z'n vieren gaan zitten en toen hebben we de lijnen verdeeld. Want het is natuurlijk een mozaïekvertelling mm -hmm. en zeven verschillende lijnen zitten... En in dit geval hebben we gezegd, nou neem jij deze lijn, jij deze lijn, jij deze lijn. En Maarten was een soort, zeg maar, die hield de overview. En wij leverden dan spullen in aan elkaar. En dan gingen we met z'n vieren zitten praten. En dan laamen we soms elkaars lijnen over. En uiteindelijk kwam alles bij Maarten terecht. En die heeft geprobeerd met behulp van ons om dat helemaal in elkaar te vlechten. Want we hebben de lijnen echt afzonderlijk... En dat hoogte. kan ook ja, nou. omdat het een mosaïekvertelling is. Ja. He, verschillende levens worden geportretteerd... en al die levens komen dan samen in of rondom die bus... op dat Precies. ene fatale ja. moment. Dat, ja. dat, dat is een mosaïekvertelling. Nou, nou zei je, je wilde wat anders maken. Je wilde geen uh, uh, serie maken over terreuraanslagen. Je wilde een serie maken over die angstcultuur. Uh, impliceert dat dat je het gevoel hebt, Maarten, treur niet, dat uh, angst gevoed wordt? Angst ja. voor terreur, angst voor het onbekende? Ja, ja, wij waren allebei altijd al stom verbaasd. als we op het Centraal Station een poster zagen. Uh, heeft u bagage gezien? Uh, uh, Meld het de politie. Uh, hoe wij tegen elkaar opgestookt worden. om elkaar in de gaten te houden. Nu nog, ik bedoel, nu wordt er gezegd. ziet u iets gek? Neem, maak een filmpje met uw telefoon. Nou ja. Ja, met alle burgerwachten, mm -hmm. alle goede bedoelingen die er misschien achter zitten, maakt dat je uh, het angstniveau waarop mensen leven, de, de, de uh, manier waarop mensen naar elkaar kijken, dat wordt langzaam steeds. Uh, enger, vind ik. En is dat een, een uh, uh, bewust gestuurde ontwikkeling, denk nee, ik? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat sommige politici uh, daar bewust mee bezig zijn, dat wel. Omdat... Maar het is niet de overheid die stuurt. Nou, ja, ik, ja. ik, ben daar, ik denk dat wel voor een deel. Uh, nou, wat ik een eye-opener vond, was de documentaire van uh, Michael Moore... Bowling for Columbine, waarin haar scherp wordt duidelijk gemaakt... dat... Uh, er altijd in het nieuws gekozen wordt voor uh, nare fragmenten, voor schietpartijen. Voor altijd voor dat soort dingen. Een angstige burger is een manipuleerbare burger. En maar dat, dat maakt is dan hij... uh, uh, de journalistiek die daarvoor kiest. En Niet zozeer de overheid die ja, daarvoor kiest. Ja, dat, maar dat, dat is waar. Maar dat loopt deels ook in elkaar over. En ja, het is lastig om. Uh, uh, nou ja, zo'n campagne, te... zo campagne van de overheid. Zo'n campagne van de mm -hmm. overheid om, om elkaar in de gaten te houden. Uh, uh, die, die zorgt er eigenlijk voor dat mensen dat ook echt gaan doen. En dan, ja, dan gaan mensen toch een beetje op de, op de stoel van de politie zitten. En, en ja, ik, ik vind dat uh, verwerpelijk. Ik denk, uh, je moet proberen juist de mensen... Ik had het met Karel Donk toen over. Wat zou er gebeuren als iedereen in Nederland... de buren die hij niet kent zou uitnodigen om bij hem te komen eten? Dan zou de wereld er anders uitzien. Uh, want je kweekt een groter uh, begrip voor mm -hmm, elkaar. Mm -hmm. En daar, ik vond dat heel belangrijk. Ik vind... Uh, dat je als maker een beetje een verantwoordelijkheid hebt om zoiets te proberen. Ja, en dat doe je nu met lijn 32. Ja. Ja. Nou, uh, wordt er zo heel, af en toe ook wel aan, aan dat standpunt gerefereerd. In ieder geval in de eerste aflevering. Dan uh, is er een scène, dat mag ik al weggeven, die eerste ja. aflevering, ja. een klein stukje. Ja. Uh, er is een scène op het, uh, op het kantoor van de inlichtingendienst. En dan uh, belt een directeur met een uh, bovengeschikt en die zegt: Ja, ik, ik zou toch maar code oranje invoeren. En dan mompelt een. En de medewerker van die directeur... ja, dat zou ook wel eens te maken kunnen hebben... met de positie van de baas en de bijbehorende budgetten. Dat is een vrij cynische opmerking van die man... Ja. die jullie hem in de mond leggen. Ja. Maar dat refereert ook aan het, wat jij zegt... misschien worden we ook wel onnodig bang gemaakt. Ja, soms denk ik dat echt, ja. Nou, de IVD is niet voor niks uh, gegroeid, hè? Ik bedoel... De IVD wil het, uh, zijn budgetten in stand houden. Moet hij ervoor zorgen dat er wat resultaten geboekt worden? Ja, en en... daar refereert zo'n opmerking <laughs> ja, ook aan. Ja. Ja, het is lastig. Ik wil, uh, ik wil heel graag iets vertellen. Maar dan geef ik zoveel weg over het plot. Dat moet je niet dat doen. Dat moet ik niet doen. Dus dat, uh, We hebben dat, nog twee maanden te gaan. Ja, <laughs> ja, ja, ja. nee, dat is wel een mond. Maar de, de, de, de, lijn, de lijn is helder. <laughs> het moet tegenwicht bieden tegen die angstcultuur. Maar dan, het begin van de serie, dat vind ik dan toch redelijk angstaanjagend. Je stie, stapt niets nietsvermoedend in een bus en ineens rij je dan langs de rechtbank en plof. Dit is een Iedereen wordt verzocht het gebouw zo spoedig... Dit gaat over afgedwongen nationalisme. Als een nieuwkomer niet laat zien dat hij van dit land houdt, dan vliegt hij eruit. Ik weiger mijn land naar de knoppen te laten gaan door de f side van Anna. Maar mevrouw, één lichtpuntje voor u. Wanneer de vrouwelijke helft van Nederland verplicht wordt om een hoofddoekje te dragen, zult u geen last meer hebben van een bad hair day. Hé! Hey. <lacht> Gaat voor jou! Hier ziet u hoe die robot de tas met erin de bom naar buiten draagt en in een explosiebestendige kist doet. acht afleveringen kort samengevat ja, van heel uh, goed. Lijn 32. Bij mij te gast in de Casa Luna de regisseur van uh, die nieuwe serie... Maarten niet. en uh, Marnie Blok, een van de scenario-schrijvers van uh, Lijn 13. Nee, tenen, uh, dus. Lijn 13, Lijn 32, ja, ja klopt. Mijn Andere vader bus. vertelde mij vroeger altijd verhaaltjes <laughs> over een buslijn 13... dus okay. ik zal nog wel vaker in de war zijn. Denk. Dat was een heel, uh, hele vredelievende buslijn overigens. Um, als ik nou uh, die serie kort samenvat... Hè, uh, acht afleveringen waarin in een soort flashback-structuur... In de eerste aflevering uh, ontploft inderdaad die bus. En dan in een soort flashbackstructuur worden de verhalen van gewone Nederlanders verteld. Die je gewone tussen aanhalingstekens levens leiden. En die levens komen dan uiteindelijk weer uh, samen. Uh, inderdaad onder het motto als je je buren zou kennen. Dan uh, zou de wereld er misschien al wel anders uh, uh, uitzien. En toch denk je meteen bij die eerste tien minuten al. Wie heeft het gedaan? Wie heeft die explosie op ze geweten? Het is dus in die zin ook een hoe dan het. Ja. Ja. Toch? Ja. Nou ja. maar kijk, Sowieso, als je drama spannend wil maken... dan zit je vast aan een aantal wetten. Dus je moet zorgen dat de kijker wil weten wat er aan de hand is. Dit is natuurlijk een, een heel groot middel. Die bus die ontploft. En je, je maakt daarna mee hoe die mensen in die acht weken... die ze de tijd nog krijgen, zal ik maar zeggen... totdat ze weer in die bus zitten. Je moet en... even dan duidelijk uitleggen, na de ontploffing... Wordt het zwart en ga je. Ga je terug in de, de thuis. Ja, ja. Ja. Ja. En dan maak je al die mensen mee die je hebt leren kennen die in die bus zitten. Uh, en ook nog wat andere. Die uh, volg je in die, in die acht weken tot ze weer uh, in die bus terechtkomen. Mm -hmm. En dan weet je hoe het zit. Ja, maar jij, jij twijfelde toen ik zei: het is ook een hoe dan het. Nee, je hebt gelijk, het is ook een hoe dan het. Maar eigenlijk is dat helemaal niet. Uh, ja, we hebben natuurlijk heel erg gefocust op dat plot, hoe je dat door die acht afleveringen heen leidt om het inderdaad ook spannend te krijgen. Maar er gebeurt nog zoveel meer. Er gebeurt zoveel meer in. Kijk, al die lijnen hebben één ding gemeen. Angst speelt een rol. En dat zijn allemaal verschillende angsten. Angst om te communiceren, om je over te geven. Angst om op straat te gaan. Daar zit een lijn in van een oud echtpaar... die eigenlijk niet meer de straat op durven. Die de wereld eng vinden en die proberen buiten te sluiten. Angst uh, voor Marokkanen. Angst voor, nou, van alles. Dus er is nog zoveel meer dan het plot. Uh, wat inderdaad een we... hoe dan het is. Ja. En Martin? we hebben natuurlijk ook expres, uh, speel je met het vooroordeel van de kijker. Dus niet alleen de vooroordelen die de, die karakters in de serie ten opzichte van elkaar hebben. Dus die Marokkaan zal het wel weer gedaan hebben door die ene. En ja. die andere denkt: het uh, de oude stel denkt: ik durf de straat niet op, want daar lopen enge zwervers rond. Um. En uh, je speelt met het, voordeel van, uh, het vooroordeel van de kijker. Die zal denken, hoe die bus ontploft, dat zou wel zo zitten. Ja, want dat, dat ging ik ook meteen doen. Dan ga je kijken naar die mensen die scènes. En dan heb je nog maar tien minuten gezien. En je kent die mensen überhaupt nog niet. Maar dan denk je toch, ja, die rugzakken, daar, daar zit vast die bom in. En dan denk je, nee, die rare man die uiteindelijk uh, voor die bus voorbij raced... om toch uiteindelijk in die bus te stappen, die heeft het vast gedaan. Want waarom zou die anders zo'n uh, moeten doen om op die bus te stappen? En dan denk je weer, nee, die jonge Marokkaan die heel zo'n mannen... Baan, dan stapt hij zelf uit. Nee, dat zit niet allemaal goed. voet. Dus je gaat doorlopend je, je eigen voordelen op de proef stellen. Ja. En toch weet je eigenlijk ook al wel... dat dat niet zal kloppen waarschijnlijk. Dat, dat is verwarrend of natuurlijk. Wel, natuurlijk. Of toch weer wel. <laughs> maar dat kan ik me met jullie niet voorstellen. Als ja, ik kijk naar het uitgangspunt waarmee jullie deze serie maken... Jullie zijn heel gehaaid. Oh, dank je voor de waarschuwing. Nee, maar dat, dat is een... een, een Um, je weet eigenlijk dat, dat het niet zo kan zijn dat, dat het al die vooroordelen bevestigd gaan worden. Dat het meest voor de hand liggende aan de hand is. Dat kan ik me niet voorstellen. En als je dat nou aanneemt als kijker, ja. hoe kunnen jullie mij er dan van overtuigen dat het niet een hele politiek correcte serie is? Met hele mooie uitgangspunten, maar een hele politiek correcte serie. Maar wat je is zegt, een politiek correcte serie? Nou ja, een politiek correcte serie waarvan je zegt ja, ze weldenkende mensen denken er zo over. Ja, dus nee, heel erg er saai. Wel, nee, ja, Dat is niet waar, want ook de niet wel mensen komen wel degelijk aan het woord in die serie. Mm -hmm. Het is meer een spiegel toch echt, dat je laat zien uh, hoe het mechanisme werkt van angst in al zijn vormen. Um, er is iemand die uh, extreme angst heeft om dood te gaan in de serie, dat komt in aflevering 1 al mm -hmm, uh, mm -hmm. tot uiting. Ja. Um, en ja, weet je wat het punt is met politiek correct? Dat heeft. Uh, uh, dan denk je meteen dat is saai, want je gaat zeggen, zo moet het niet en zo moet het wel. Dus dan voel je enorm de bedoeling ja, een beetje normatief. van de makers, ja, precies. Ja. En als dat, dat is het laatste wat wij willen maken, want dat is heel erg saai. Wel denk ik dat je een serie kan maken die heel erg spannend is tot het eind toe. Maar tegelijkertijd ergens over gaat. Het hoeft niet alleen maar louter amusement te zijn en alleen maar plot te zijn en alleen maar. Uh, spannend te zijn. Je kan ook best nog wat verhalen vertellen mm -hmm. die een soort spiegel zijn van wat er nu leeft. Wij wilden heel graag een serie maken die gaat over het hier en nu. Over de tijd waarin wij nu leven. En over die angstcultuur. En die niet voeden, maar daartegen ingaan. Ja. En dat, ja, dat kan je politiek correct noemen. Maar ondertussen is het gewoon een rete spannende serie... die ook heel erg emotioneert. Wat ik trouwens wel mooi vond van mijn collega Gemma Derksen... zij is de eindredacteur Drama hier in ons huis, hier bij de NCV. Zij zei in een interview rondom de serie Politiek Correct... tegenwoordig eigenlijk als een geuzennaam ja. te zien. Ja. ja. ja helaas. En jullie ook zover? Ja, ik vind dat je als maker een verantwoordelijkheid hebt. Ik vind dat je moet proberen de wereld uh, te veranderen... zoals jij denkt dat hij... welke kant hij op moet. Ik uh, Ja, dat denk ik echt. Ik vind het zo jammer dat mensen alleen maar dingen maken. Veel mensen alleen maar dingen maken. Om anderen te amuseren voor kijkcijfers. Ofzo. Er is natuurlijk helemaal niks mis met uh, amusement. Dat maar mag maar al... je hebt alleen maar amusement nog. Maar de, zoals... de verhouding moet uh, ja. meer op orde komen. Ja. Ja. vind ik wel. Ja. Ja, ja, Daarom ook deze serie. Uh, met inderdaad een, een spiegel... Een, een... Ja, spiegel van de samenleving in Nederland anno 2012. Uh, jullie laten ook een extreemrechtse politicus uh, uh, opduiken in de serie. Thomas de Zwart heet hij. En dan is het inderdaad weinig voor nodig om uh, dankzij die Thomas aan Geert Wilders te denken. Maar wat jullie ook doen is die man kwetsbaar uh, uh, portretteren en jullie nemen het in zekere zin ook voor hem op... als, als, als hij moet gaan slapen in een keelcellencomplex... huzie krijgt met zijn vriendin die het niet meer uithaalt... dan, dan wordt het ineens een, een man van vlees en bloed. Ja, maar dat zijn mensen van vlees en bloed. Dus uh, ik, ik, ik, uh, ik, ik ben niet zwart of wit uh, uh, wat dat betreft. Volgens mij is het ook heel belangrijk voor die serie... dat, uh, dat je de mens achter de politicus laat zien. En ook uh, waar die die beelden vandaan komen. In ieder geval wat ze doen met de andere karakters in de serie. Dus euh... ja, natuurlijk. Het, euh... Ik vind dat juist mooi dat we hem laten zien in zijn mens zijn. Ik Hoop had... je dat Wilders reageert, Marnie? Graag. Nou, Dat heeft iemand anders mij ook al gevraagd. Ik denk, euh... Ik denk absoluut niet dat die man dat doet. Ik denk dat hij denkt, ach, ga nou toch op een serietje. Mm -hmm. Maar als hij het doet, graag. Want hoe meer commotie er over die serie is, hoe beter. Ja, ja, hoe meer mensen ook kijken. Precies. Ten slotte. En dat is dus ook niet alleen omdat je natuurlijk wil dat die serie uh, goed bekeken wordt. Dat is ook goed voor je carrière. Maar ook omdat dan die boodschap uh, uh, ja. meer draagvlak krijgt wellicht in de samenleving. Ja, ja. ja, ja. juist dat. ja Ik hoop dat daarom dat die heel goed bekeken wordt. Ja. Nou spelen natuurlijk Marokkanen ook een rol in de, in de serie Jonge Marokkanen. En je ziet ook het gebeuren. Ze komen automatisch op het verdachtebankje terecht. Al zitten ze op het VVO en zijn ze voorbeeldig ge geïntegreerd. De die rollen van de Jonge Marokkanen worden uh, gespeeld door twee Jonge Marokkaanse acteurs. Aziz Akasim en Anouar Enali. Uh, nog onbekende acteurs in Nederland. Hoe zijn jullie met hen in contact uh, gekomen? Nou, de ene jonge, uh, Aziz, die Nadir speelt in de serie... die had, uh, uh, die had zich ingeschreven in een castingbureau. Die heeft in helemaal het begin een casting gedaan. En uh, daar werd natuurlijk geen uitslag over gegeven meteen... want er waren heel veel rollen te casten. Maar uh, hij kreeg niet te horen dat hij het wel was. En die heeft, um, ik geloof, vier maanden lang... elke week bij het castingbureau um, voor de deur gestaan... en gevraagd, en, en? Hij wilde weet heel hij graag. hij al iemand? En toen zei op een gegeven moment... Rebecca van Une, die de casting deed, die zei... Nou, weet je wat, kom erop... Uh, doe nog maar een keer een casting. En ik, ik zag hem, ik was er toevallig die dag, want Maarten kon volgens mij niet. En ik zag dat hoofd. Hij, nou, het, hij, het is ook zo'n lieve groter. Maar dat hoofd, ik dacht, ja, dat is zo mooi voor de rol die we in gedachten hebben. En toen zijn we hem gaan testen, uh, niet alleen in, in die auditiecentrum, maar ook met Waldemar. En hem echt uitdagen en hem rondjes laten lopen en kwaad maken en, en gaan de weg. Nou kreeg Maarten hem steeds meer aan het spelen. En zo heeft hij die rol gekregen. En die andere uh, acteur, dat is en Enali? Nou, Anoua, die, die, uh, die zat op school bij onze dochter. Oh, uh, ja, wou, dat vertelde je die ja. Ja, ja, ja. En die wou ook die wou heel graag. En die kwam op auditie. En uh, het probleem bij al die uh, Marokkaanse jongens... is dat ze heel moeilijk kwetsbaar te maken zijn. Want dat willen ze niet. Ze willen namelijk stoer overkomen. En uh, voor die rol uh, moest hij ook kwetsbaar zijn. Allebei, overigens. Um, en dat is heel lastig om uh, in een auditie, probeer je dan hoe ver kom ik. En als je maar een heel klein beetje de deur op een keer ziet staan, denk je, nou, jij moet nog een keer komen. Of met jou wil ik het wel proberen. En nu doorpakken. En nu doorpakken. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ja. Dus uh, dat heeft, nou uh, ja, dat was ook geweldig. Want ja, allemaal van die problemen waar, die ik niet had voorzien. Bijvoorbeeld, er staat in die serie dat hij een meisje moet kussen. Hij moet verliefd worden. En toen zei ik tegen hem: Ja, dan moet je wel echt verliefd worden. Hè? Je hoeft niet echt verliefd te worden, maar je moet spelen dat je verliefd bent. Ja, ja, ja, dat, dat, nee, dat kan ik wel. En dan, en dan moet je er kussen. Nee, dat doe ik niet. Dat kan niet. Maar, waarom niet? Ja, dat, dat kan niet. Ik kan niet een vrouw kussen. Dat mag niet. De onze cultuur verbiedt dat: een vreemde vrouw kussen. Alleen als je getrouwd bent. Oh. Uh, maar jij kust het niet zelf. Jouw rol kust dat meisje. Je wil acteur worden, toch? Nou ja, dat werd een enorm ding. En die, die, die kustscène dat heb ik wat verder naar achter geschoven. Zodat hij eerst wat, wat kon wennen. En, uh, en uiteindelijk uh, op het puntje bepaald kwam. Wou hij het niet doen? Toen zei ik, ja, je moet het doen. En heeft hij het gedaan? Ja, nou ja, zo half. En toen zei ik tegen hem, oké. Okay, uh, en zij, dat meisje die moest kusten, speelde het vol overgaven. Alsof het echt gebeurde. Dus ik heb het zo gemonteerd dat het er heel echt uitziet. En, ja. uh, en toen belde hij me s'avonds op dat hij zo'n enorme spijt had. Dat hij het niet, uh, niet echt gekust had met ja. haar. Ja. En toen zei ik, nou, hij wil haar wou die scène overdoen. Zeker, dat hoeft niet, want uh, ik monteer het zo dat het er uh, echt goed uitziet. Je hebt uh, een clipje met de twee heren gemaakt, hè? Ja, ik, ja, ik heb... Uh, nou ja, het was heel grappig. Ik, zei, ik vroeg toen ze eenmaal uitgekozen waren in zo'n... Uh, uh, was ik toch een beetje papa geworden, zou ik maar zeggen. En ik zei, uh, wat wil je nou echt? En toen zeiden ze allebei dat ze eigenlijk rapper wilden worden. Natuurlijk ook acteren vinden ze heel erg leuk... maar dat rappen vonden ze toch ook wel heel erg... Uh... Toen zei ik tegen ze, nou weet je wat, dan gaan we een... een, een... Als jullie nou een tekst schrijven in de geest van lijn 32... over waar het over gaat, en een liedje... Maken, dan maak ik er een clip bij, neem ik het liedje op en dan, dan, dan zorg ik ervoor dat dat uh, op de site en op YouTube en op de radio komt. Om en, en uh, um, um iets terug te doen ook voor wat zij mij gingen geven. Nou, de rep komt nu op de radio. De Amerikanen staan nu vaker in de media. AT5 nieuws, dezelfde kranten lees ik vaak. Dat we niet deugen, hou het in mijn geheugen. Maar dat we hetzelfde zijn, dat is een leugen. Dat wij aan mocht niet voldoen en integratie. Weet niet wat jullie vinden, maar vinden discriminatie. Dat jij ja, daar anders over mag ik zelf gaan zeggen. Ja, ik ben een aalacht, heb dezelfde rechten. Ik heb het nu. En dat haalt me van de straat Ik was vaak eenzaam, weet dat ik alleen ga Wat ik heb van die momenten dat de duivel in me praat Dat hij zegt dat ik niet goed ben en dat twijfel ik niet aan Maar alsnog blijf ik hier staan op mijn eigen been Het is mijn eigen leven, zijn mijn eigen problemen Vijf jaar geleden zag je zijn was de clown Maar nu groot woord zijn de mensen met me down Ze zeggen me vaak dat ik overdrijf Maar geef gegeven zal altijd zo zijn Bij vorm is veranderd, ben ik nu anders ze zeggen me vaak dat ik overdrijf, Maar ik leven het zal altijd zo zijn Er wordt niets veranderd, of ben ik nu anders? Zijn Met z'n allen, maar leven zo apart Zoveel angst, zoveel drama In het land, bang voor de islam Bang voor een sportaars Zoveel negativiteit constant Hoe de fuck komt dat, wanneer stopt dat De gedachte dat iemand zomaar Een bom plaatst, wanneer zal er iemand Opstaan en zeggen, "Nokken zijn we Marokkanen Dit is ook ons land Wat zoveel overdreven zeggen Dat we Nederland overnemen Dat is bullshit en ze weten dat, kijk Multiculturele banden breken af Mogelijkheden nemen af, wacht ze noemen ons terroristen als een gouden ons ontstaat. Ze gaan uit van de media, logisch dat ze ons haten Waar is het respect, waar is het fatsoen? Geen tijd meer om te zwijgen, we moeten wat doen Ze zeggen me vaak dat ik overdrijf Maar het leven zal altijd zo zijn Er wordt niet veranderd, ben ik nu anders Van Vanaf zijn we gelijk Ze zeggen me vaak dat ik overdrijf Maar het leven zal altijd zo zijn that are uh... Wanneer zijn we gelijk? Dat waren Aziz Akazim en Anouar Enali. Twee acteurs uit de nieuwe serie Lijn 32. Die vanaf Rome. De zaterdag te zien is op de Nederlandse televisie. Bij de NCV in de Caro. Een rap gemaakt. En ook in een clipje vervat door Maarten Treurnit. Regisseur van Lijn 32. Hij is mijn gast. Samen met Marnie Blok. Een van de scenario schrijvers. En het gaat goed hè, met het Nederlands televisiedrama. Althans als je kijkt naar de hoeveelheid. Je hebt overspel gehad. Dat is heel goed ontvangen. Uh, mixed Up is uitgezonden. Adam en Eva, straks bij Max, Dr. Deen met in de naar Monique van der Ven. De budgetten lopen terug, maar Nederlands drama, televisiedrama, bloeit als nooit tevoren. Hoe kan dat, Marnie? Nou, de budgetten gaan teruglopen, en dus dat gaan we over twee jaar voelen. Ja? Dat voelen we nu nog niet. Er waren. Nee, jullie nog... merken daar nu nog niks van. Nee, er waren nu nog budgetten, maar er wordt natuurlijk nu krankzinnig gekort, dus dat gaan we straks voelen. Ja. Dan kan er gewoon minder gemaakt worden. En alles moet in kortere tijd gemaakt worden. Dus dan gaat de kwaliteit weer achteruit. Want deze serie hebben wij heel erg lang over gedaan. Hoe lang? Nou, om het schrijven drie jaar, denk ja. ik. En uh, het maken in 80 draaidagen. En dat is tien dagen per aflevering. Dat is vrij veel voor een, een, een dramaserie in Nederland. Dus dan behoor je tot de, de duurdere dramaseries. Maar uh, tien jaar geleden mocht ik... Uh, 12, 14 jaar geleden zwarte sneeuw maken... dan hadden we 13 draaidagen per aflevering. Uh -huh. Dus het is in die zin uh, eigenlijk langzaam altijd al steeds minder. Ja, maar kun je nog dezelfde kwaliteit maken als je het is met zwarte sneeuw nu? Want je hebt nu nee. dus al minder geld... Uh, tot je beschikking. Nee, niet dezelfde kwaliteit. Maar het is een, je moet een andere soort. Je hebt een andere manier, je een van manier van vertellen. Ja. Uh, think, uh -huh. Ik heb er wel andere manier van vertellen. Bij Zwarte Sneeuw was het veel meer met dromen en rare beelden. En, en dat is allemaal wat duurder. Hier is het gewoon wat realistischer. En uh, nou zitten er twee hele dure stunts in. Dus. Uh, ja. ja. Op zich. Uh, uh, is Het budget was toereikend, maar niet, uh, niet echt uh, een vetpot, nee. Maar hoe komt het dat de kwaliteit zo goed is op dit moment? Even los van het geld, want dat heeft natuurlijk niet alleen met geld te maken. Het heeft ook, en vooral waarschijnlijk te maken met de bevlogenheid van de makers. Ja, maar ik denk ook dat het, het, het, het schrijven van scenario's... langzamerhand een meer volwassen vak wordt in uh, Nederland. Dat is heel lang een ondergeschoven kindje geweest. En daar langzamerhand kruipen er wat meer scenaristen op. Ja, ook mensen met ervaring. Ja. Want ervaring moet je ergens opdoen. Ja. Ja, en daar profiteert ook de Nederlandse televisie van. Maar jij zegt, Marnie, als die budgetten gaan teruglopen... dan kunnen de omroepen niet meer instaan voeren. voor de kwaliteit. Nee. En misschien ook niet voor de frequentie maar van de muziek. Nee, dan moet je dus als, als schrijver ook gaan denken... ik moet het simpeler gaan doen. Mm -hmm. Simpelere verhalen. En ja, de producent zegt dan, ja, je mag maar drie uh, buitenlocaties per aflevering. Ja, dus op dat, dat soort ding. manieren worden dan, ja. uh, de nou ja, dan mogelijkheden beperkt ja. dan. en dan wordt alles binnen en dan wordt het saai. Ja. En dan kijken de mensen niet. En dan kijken de mensen nee. en dan komt er weer een verandering en dan komt er weer meer budget voor en zo is het altijd een golfbeweging geweest. Uh, en ja, ik denk, laat maar ik denk wel dat men men verheugen in dat er inderdaad ontzettend veel uh, kwaliteit is gekomen. Dus. De budgetten worden minder, maar wij worden wel steeds creatiever in hoe dat op te lossen. Ja, dat is dan nog een troost. Ja. Waar ja, ja. het ook goed mee gaat, het is met de Nederlandse bioscopen. Ze hebben in 2011 het beste jaar achter de rug sinds 1978. Luister even mee naar een fragmentje uit het NOS-journaal van vanavond. We mogen dan op de kleintjes letten. We beknibbelen niet op de bioscoop. Deze jonge man gaat ons beroemd maken. De Nederlandse film is populair. Gooise vrouwen, Nova Zembla, Sonny Boy. Een op de vijf bezoekers kocht een kaartje voor een film van eigen bodem. En dat is sinds 1986 niet meer voorgekomen. Het jaar van deze film. Vlodder. Misschien wel door de recessie dat, dat mensen het wijgevoel weer thuis hebben... van we gaan met elkaar naar een Nederlandse film. Wat zou jij naartoe kijken? En ik denk dat de markt heel erg geprofessionaliseerd is. Dus dat er goede scenario's komen. Uh, er, wordt, uh, er wordt ook in geïnvesteerd de laatste jaren. Dat er gebeurde vroeger nooit. Dus ik denk dat dat allemaal heeft bijgedragen aan het succes. Maar een belangrijk deel van die investeringen komt nu van de overheid. En dus wordt het met de bezuinigingen nog een gevecht... om de hoge bezoekersaantallen ook in de toekomst vast te houden. Ja. ja, een beetje hetzelfde verhaal. En hoe van vanavond? U hoorde onder andere trouwens filmproducent Dave Schram. Hij produceerde onder meer Sunny Boy. Uh, veel Nederlanders in de bioscoop. 6,8 miljoen mensen gingen naar een Nederlandse film. Dat is ook echt enorm. Daarvan gingen er wel 1,9 miljoen naar de Gooise Vrouwen, overigens. Dus dat is echt de klapper van het jaar. Hoeveel mensen zijn er tot nu toe naar jouw meest recente film gegaan, daar Heineken? Uh, 350.000. Stemt dat tot uh, tevredenheid? Uh, ja, ik bedoel, dat het is veel. Um... Maar ik had het wel op wat meer gehoopt. Je zit enorm met... een, Volgens mij de tijd van uitbreng. Er, zijn, er is zoveel concurrentie. In oktober uit, is die uitgebracht. He? Ja, uit het buitenland. Uh, uh, zo tegen de kerst komen al die, al die buitenlandse films ineens uh, de hoek om. Nou ja, er waren ook krankzinnig veel Nederlandse films. En er waren ook, uh, dus de concurrentie was moordend. Ja, ja. ja en alle Sinterklaasfilms begonnen ook te lopen. Ja, ja. Ja. Dus ik had eigenlijk liever gezien dat we in het voorjaar uitgegaan waren. Maar bijvoorbeeld. Ja. ja, dan kan je namelijk veel langer blijven staan. Dus dan haal je... Dan had deze film makkelijk de 600.000 gehaald. Ja, dus Tiki teleurgesteld wat dat betreft. En dan komt ook Willem er nog eens vrij. Is dat zo? Ja, en hij wordt niet uh, van de wederom, maand. Uh, uh, okay. in de boeien geslagen. Ja, en die was niet zo blij met de film. Die heeft nog geprobeerd de film te verbieden, omdat deze een onjuiste gang van zaken zou schetsen. Nou, die rechtszaak die heeft hij die verloren. Uh, maar hij komt wel vrij. Uh, wat betekent dat voor jou, Maarten? Er circuleren al grappen hè, op internet. Ja, ik zag Hoeveel losgeld zou Maarten Treur niet opbrengen? <laughs> ja, ja. Wat van domme. Dat mag je niet zeggen, maar. Oh. Um. Maar hoe, hoe, hoe ga je nee. daarmee om? over niet, angst gesproken? Niet. Ik, uh, ik zou niet weten waar... Uh, ik denk ja. niet dat... Die, dat ik wil dat ligt zo voor de hand. <lacht> dan, <lacht> dan, uh... Ja, maar laten we... M. Holleder heeft ook heel... Uh, Rieel gereageerd toen uh, de rechter uh, hem in ongelijk stelde. Hij heeft gezegd, oké, okay, dat accepteer ik. Ik ben blij dat er zoveel publiciteit is geweest... zodat de kijkers in ieder geval weten dat het niet op mij gebaseerd is... wat mij betreft. Nee, dat werd ook altijd gezegd. Hè? Ja. Uh, de hoofdpersoon in de film was niet Willem Holley. Dat was hoogstens voor een deel geïnspireerd op Willem Holley. Ja, ja nou is het... Uh, uh, ja. uh, natuurlijk uh, uh, zijn dat wel de ontvoerders. Ik bedoel, Als je de film ziet, weet je wel degelijk hoe het zit... en waar het over gaat... En... En uh, het zo ver van de waarheid uh, wijkt het helemaal niet af. Maar volgens mij heeft hij de film nog niet gezien. Nee. Ik hoop voor hem dat hij nog draait. Over... Ja, anders stuur je hem een kopietje. Ja. Ja. Maar he. speelt angst een rol in jullie eigen leven? Jullie, jullie trekken nu ten strijde tegen de angst met uh, lijn 32. Uh, ik zou toch niet zo'n heel lekker idee vinden... dat zo'n man dan weer vrij uh, zou komen? Ik heb daar in jouw geen geval. last van gehad. Nee, ik heb daar geen last van gehad in het verleden. Ik ben daar niet zo bang voor. Maar ja. angst überhaupt, is, is dat niet iets wat jullie... Ja, ja heel erg. Ja, waar, waarbij, waarvoor? Voor mijn, eh, voordat er mijn kinderen iets overkomt. Dat is mijn allergrootste angst. Dat maakt je het meest kwetsbaar. Mm -hmm. ja. Dus geen mens leeft zonder angst? Nee, dat, nee, niemand is niet bang. Dat geloof ik niet. Maarten? Ik ben ook daar, dat is ook mijn grote angst. Maar ik ben bijvoorbeeld niet bang... Twisten, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar voor de dood denk ik niet. Dat, daar, daar, heb ik geen, daar denk ik in ieder geval niet over na. Dat ik, ik heb niet last van dat ik nu nuttig moet zijn. Waar zij wel weer een hoop last ja? van werkt. Ja. Ja. Dat, je, dat je nu uh, je mens zijn uh, uh, ten volle moet benutten. Nou, ik heb een soort mens nuttigheidsdrang. Dus ik kan niet makkelijk uh, met een boekje op de bank gaan liggen. Niks doen. Ik vind al dat ik moet werken. Ja, en daarnaast heb ik gewoon een grote angst voor de dood. Ja. Ja. Ja. En waar komt die vandaan? Ja, God ja. Ik denk dat een heleboel mensen dat hebben. Daarnaast ben ik er heel erg mee bezig nu. Een vriendin van mij heeft kanker en die gaat dood. En wij zijn er een film mee aan het maken. Brozer. Jullie uh, uh, nee, samen? We, we hebben ooit broos gemaakt, 15 jaar geleden, met uh, Maaike de Jong. Uh, en de actrices uh, waren vijf zussen. En uh, we hebben al die jaren geroepen, moeten we dat niet nog een keer doen? Dat is nooit gebeurd. Nu is een van die actrices uh, ongeneeslijk ziek wat de aanleiding was om een film te gaan maken... dat die zussen weer bij elkaar komen... en bespreken hoe dat moet met het doodgaan. Dus de realiteit en fictie lopen in dit geval heel erg door elkaar heen. En dat is een hartverscheurend proces. Ook ja. heel erg mooi. En in al dat verdriet zit een enorme schoonheid ook. Ja, waarmee je natuurlijk ook erg met jezelf geconfronteerd ja. wordt. Zeker als die dood je zo'n angst inboezemt. Ja. ja. Een, een kruistocht tegen de angst. Als je Lijn 32 nou zo eens omschrijft... een, een, een, een maatschappelijk bewuste serie... waarmee je mensen ook op een andere manier... naar, naar hun eigen werkelijkheid wil leren kijken. Dat is ook weer het doel met de nieuwe film... die jij aan het produceren bent, Maarten. Uh, je hebt het over K -Now. K -Now, ja, ja. Kenau, Simons dochter Hasselaar. Uh, uh, uh, zij verdedigde de stad Haarlem tegen de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Yeah. Waarom wil je over dat figuur juist uh, een maken? Is, uh, dat het scenario is dat is door uh, mijn vrouw en Karin Karen Holst, van Holtz-Pellekaan. Die uh, hebben met z'n tweeën... Uh, dat en script. wij zijn daar al tien jaar mee bezig. Dat is uh -huh. echt ons kind. En waarom moet die film tenslotte gemaakt worden? Het is is dat ook weer een film om Braveheart, mensen op een andere manier te voor laten kijken? En door vrouwen. Ja? Het is oorlog voeren op een manier zoals vrouwen dat, zoals wij bedacht hebben dat vrouwen dat in die tijd gedaan hebben. En het is een hele, uh, uh, op een grappige manier, uh, uh, ook een uh, emanciperende film. Die, de, die de, hoe heet ze? Keno heeft echt een rol gespeeld in die tijd. En tenminste dat zeggen alle verhalen. En Iedereen die wij daarover gesproken hebben... die zich daarin verdiept heeft, die zegt... er zijn zoveel meer vrouwen die prominente rollen hebben gespeeld... in oorlogstijden, in allerlei uh, delen van de geschiedenis... worden altijd allemaal ondergeschoven in... De geschiedschrijving. Ik dus we krijg... vonden het wel leuk om dat eens een keer uit uitlichten. lichten. Ja. Ja, daarnaast is het gewoon heerlijk. Een Braveheart voor vrouwen. Ja, dat is mooi, maar het is ook een film over vrijheid. Absoluut. Over een strijd voor, nou, in, in dit geval vaak, uh, hè, die strijd tegen de Spanjaarden was een godsdienstoorlog. Ja, voor ja. Een deel. dat waar we het nu ook vrijheid van maar over God's hebben. God's ja, dat was ook toen daar. Vrijheid dus heel van godsdienst. Daar ging het over. Ja, ook in die tachtigjarige ja. oorlog. Nu ook. Ja. Ja. Dus in die zin wordt dat ook weer een film die, die iets zegt over hoe jullie naar de wereld kijken. Ja. Ja. De komende acht weken is ook te zien hoe jullie naar de wereld kijken. In die uh, f, uh, televisieserie Lijn 32. Vanaf zaterdag, acht weken lang. Bij de NCRV en de KRO op Nederland 2. Maarten Treuning, de regisseur en scenario schrijver Marnie Blok. Dank dat jullie hier uh, wilden zijn. Hartstikke bedankt. En leuk, ik denk hoop voor jullie dat er uh, goed gekeken gaat worden naar uh, Lijn 32. En straks na het uh, nieuws van 1 uur wil ik graag met u praten over uw vooroordelen. Want die heeft u vast. Net zoals ik die heb. Net zoals iedereen die heeft. Welke vooroordelen zijn dat? En op welke manier. We die echt volstrekt om zeep geholpen. U kunt bellen met 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Nu de Horspel-serie Het Bureau hier op Radio 1. En daarna bent u weer welkom in Casaluna. Tot straks.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 dat congres? Begin september. Dan kun je niet gaan. Dan gaan we met vakantie. We kunnen daarna nog met vakantie. Je wilt je vakantie toch niet verzetten voor zo'n rot congres? Geef antwoord. Je wilt je vakantie toch niet verzetten voor zo'n rot congres? Ik verzet hem niet. Het congres is de veertiende afgelopen, dus we kunnen de veertiende met vakantie. De veertiende met vakantie? Maar... Hoe kun je nou de 14e met vakantie als het de 14e pas afgelopen is? Omdat dat congres in Brussel is. En ik dan? Moet ik soms in mijn eentje met de rugzakken naar Brussel? Ik denk er niet over. Hoe haal je het in je hoofd? Ik had ook willen voorstellen dat jij meegaat naar dat congres. Ik? Ik mee naar dat congres? Ik denk er niet over voordat ik meega naar zulke onzin. Jij bent ook uitgenodigd. Ik uitgenodigd? <lacht> nou, nou, nou, dan kennen ze me nog niet. Stel je voor, de vrouw van de wetenschapsman zeker. En dan zeker met al die klootzakken praten. Dat heb je toch niet echt gedacht? Je hebt toch niet echt gedacht dat ik dat zou doen? Je kent me toch? Ja, ik ken je. Nou dan. Zeg dan niet van zulke idiote dingen. vader. Wat was je aan het doen? Ik was een appel aan het eten. Heb jij al gegeten? In de stationsituatie in Amersfoort. Ik heb een medewerker bezocht die verhalen verzamelt. Wil jij een pijp stoppen? Wil je een kop koffie? Kan je dat? Natuurlijk kan ik dat. Ik heb tegenwoordig een machine. Ik heb geen melk. Dat heert het niet. Krijg je nog wel eens bezoek? Niet zoveel. Ook niet van je werk? Gerda en haar man zijn onlangs nog eens langs geweest. Dat zijn aardige mensen. En ik heb nog wel contact met Gijs natuurlijk. Gijs is een prima jongen. En zelf ga je ook niet. Dat moet je als oude man nooit doen. Je houdt de mensen maar voor hun werk. En ik vermaak mijn best in mijn eentje. Uitgever heeft mij gevraagd mijn memoires te schrijven. Wat vind jij daarvan? Dat zou ik niet doen. Nee. Tot die conclusie ben ik ook gekomen. Tenzij je heel hard kunt zijn... en precies over de mensen zegt wat je van ze denkt. Maar ik denk niet dat jij dat kunt. Nee. Dat kan ik niet. Ik denk dus dat ik het niet doe. Wat lees je op het ogenblik? Voornamelijk detectives... Een jij hebt heb je dus een goeie. Kun je wel lenen? Misschien na mijn pensioen. Op het ogenblik heb ik daar geen tijd voor. Koning. Dit is voor meneer Beerta. Neemt u hem even. Met koning. Met Karel Ravelli. Dag Karel. Ik heb naar Beerta gevraagd. Die is naar Leeuwarden. Doe die daar nou weer? Daar heeft hij me niets van gezegd. De federatie van volksdansgroepen. De federatie van volksdansgroepen. <lacht> Daarom heeft hij er niets van gezegd natuurlijk. Ik zie het ook niet voor me. Zeg, nu ik je toch aan de telefoon heb. Jullie zouden altijd nog eens bij mij komen, weet je nog? Ja. Kunnen we dan nou niet eens een afspraak maken? Of heb je toch op het ogenblik te druk? <lacht> Dat zegt Anton altijd als dus je geen zin heeft. Nee, ik heb het niet te druk. Want anders komt er nooit iets van. Nee. Ik heb net Karel Ravelli aan de telefoon gehad. Ja? Hij wou een afspraak maken. En wat heb je gezegd? Ik heb een afspraak gemaakt voor vrijdag. Hè? Kon je dat nou niet onderuit? Nee. Ik vind het zo'n verschrikkelijke jongen. Ja. En Beerta? Komt Beerta dan ook? Dat denk ik. Dat is tenminste nog wat. Beerta vind ik wel aardig. Die nog niet nog maar voor ik jouw sta Ik ben lang niet geweest Dat komt dat ik jullie eigenlijk nog altijd kwalijk neem dat je me toen hebt teruggestuurd naar de Valerius kliniek Begrijpen jullie dat Nee dat begrijp ik niet. Oh, nee. Ja, misschien is het ook onzin. Ik begrijp het, geloof ik wel. Ja. Hoe had je dat dan voorgesteld? Dat jij hier je hele verdere leven in de achterkamer zou zitten... dat wij elke keer langs je moesten als we naar de wc moesten... of als we ons moesten wassen of eten koken? Daar zou je stapelgek van geworden zijn en wij ook. Nee, dat is natuurlijk zo. Het is onzin, natuurlijk. Dat is maar een gedachte... Mijn broer zei ook al dat het idioot was. Daar, daar kwam ik ook eigenlijk niet voor. Het was meer dat ik daar plotseling aan dacht. Hebben jullie dat nooit? Wilt u thee en suiker in uw neus? Oh, dat is een mop van mijn vader. Oh ja. Wil je een kop koffie? Ja, als. Uh... Als ik je niet ontrief. Jij ook nog? Ja. Je woont nu op de Prinsgracht. Ja. Ik had gedacht dat jullie mij misschien nog eens zouden opzoeken. Maar we weten het nummer toch niet? Nee, nee, dat is zo natuurlijk. Misschien kun je ook beter niet worden opgezocht. Dat is misschien zuiverder. Heb je daar een kamer? Ja, met een vriend. Een vriend? Nou ja, ik, ik bedoel niet. Het is niet zo. Ik bedoel, met een vriend. Een gewone vriend, bedoel ik. Wil je een krentenboterham? Dankjewel. Zal ik het doen? Dank je. Je zou er eigenlijk een kunsthand voor moeten hebben. Een grijper. Zoals in een gokmachine. Ja. Moet je nu nog naar de psychiater? Ja. Anders gaat het niet. Het gaat nog niet zo goed. Wat heb je dan? Dwanggedachten. Angsten. Wat voor dwanggedachten bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wormen. Als ik ergens gezeten heb... aan mijn tafel bijvoorbeeld... dan zie ik naderhand overal wormen... Eerst dacht ik dat het van de kat was. Maar toen heb ik de kat niet meer binnengelaten. En nu zijn ze er nog. Ik denk nu dus dat ze iets van mij zijn. Maar dat zal wel onzin zijn, denk je niet? Hoe zien die wormen eruit? Klein en wit. Ze hebben rode kopjes. Heeft Jonas die niet? Jonas heeft geen wormen. Oh nee, nee. Natuurlijk niet. Neem me niet kwalijk. En wat zegt Van der Meer daarvan? Die lacht me uit. Alsof ik daar wat mee opschiet. Maar... maar eigenlijk is dat geen dwanggedachte? Nee, natuurlijk niet. Het is meer een obsessie, bedoel je. Maar je zit er maar mee. Ja. Ik maak nu elke dag de tafel en de kamer helemaal schoon met sop. Maar dat helpt nog niet. Je begrijpt dat ik nu als ik zit te lezen... Omar, Scherp naar de tafel kijken of ik ze weer zie. Misschien hebben huisvrouwen dat ook. Dat ze denken dat ze wormen hebben. Alleen praten ze er niet over. Ik stop de kamer nooit. Nee, maar jij denkt ook niet dat je wormen hebt. <lacht> <lacht> en verder? Zo is het wel genoeg. Ja, vind je niet? Mm -hmm. Wel eens gehoord dat bevriezen de mooiste dood is. Hebben jullie dat ook wel eens gehoord? Ik dacht verdrinken. Oh, Verdrinken, dat is water ademhalen, ogen, oren, lymfkanalen, alles drinkt zich eindelijk zat. Nee, ik dacht bevriezen. Ik heb gehoord dat je dan allerlei hallucinaties krijgt. Prettiger dan. Bij verdrinken schijn je je hele leven nog eens voor je te zien. Dat lijkt me toch eigenlijk niet zo prettig. Dat weten we nu wel. Hoe wou je dat dan doen? In de ijskast gaan zitten? Je zou naar Noorwegen kunnen gaan en dan gewoon de bergen inlopen. Met je dagboek in een koffertje. Want die moet je daarboven laten zien natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld... Ik zou wel graag een keer met jullie gaan wandelen. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Leuk. Misschien uh, zondag. Goed? Ik vond je niet erg vriendelijk. Hij irriteert me. Ik kan niet tegen die hulpeloosheid. Maar dat is omdat hij ziek is. Ja. Dan kun je toch wel wat aardiger zijn? Ja, het is niet aardig.